Dit is even kunnen met het NOS-journaal. De voormalige chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst... wordt toch geen staatssecretaris. Hans Georg Maase krijgt volgens Duitse media een andere functie... op het ministerie van CSU minister Seehover. Maase raakte in opspraak, toen hij de echtheid betwijfelde... van video's van extreme rechtsgeweld in Chemnitz. Hij werd weggepromoveerd en zou daardoor meer gaan verdienen. Ook dat laatste is teruggedraaid... Vanavond bespreken CDU, CSU en SPD de kwestie... op het kantoor van bondskanselier Merkel. De Noorse politie heeft een rus opgepakt op verdenking van spionage. De man werd vrijdagavond op het vliegveld in Oslo aangehouden. De man was deze week bij een bijeenkomst in het parlement in Noorwegen... over digitalisering. De politie zou onderzoek doen naar een incident in het parlement... dat met die bijeenkomst te maken heeft. Bij overstromingen in Tunesië zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. In het noordoosten van het land is in een dag tijd meer dan 200 mm regen gevallen. Dat valt normaal in een half jaar. Er is veel schade, huizenwegen en spoorwegen staan onder water. In sommige gebieden ligt ook het telefoonnetwerk plat. reddingsteams zijn onderweg om hulp te bieden. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. De Amsterdammers waren defensief zwak... mede door het ontbreken van de geblesseerde Matthijs de Ligt. Na twintig minuten maakte Pereiro voor PSV de eerste goal. Daarna scoorden ook Luc de Jong en Lozano nog. Daardoor was het bij rust al 3-0 voor PSV en dat werd ook de eindstand. Eerder vanmiddag won AZ met 3-1 van FC Groningen... FC Wolle eindigde in 0-1. En Feyenoord won met 1-0 van FC Utrecht. Het weer nog. Het regengebied trekt via het zuidoosten weg. Maar in de kustprovincies vallen nog buien. Vooral in het noordelijk kustgebied is daarbij kans op onweer en zware windstoten. Morgen vallen er verspreid buien. Maar schijnt tussendoor ook de zon. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Welkom terug, tweede uur ZFM Klassiek. En we gaan van start dit tweede uur met Sergej Prokofjev. Van hem het vioolconcert nummer 1 in D-majeur, opus 19. Deel Andant Andantino Andante assai Ja, al dat Italiaans. Uh, Vadim Repin speelt viool. En hij wordt begeleid door het Londens Philharmonisch Orkest... onder leiding van Alexander... Lanzareff We gaan naar uh, Frans Schubert. En uh, hier zit nog wel een klein uh, verhaal aan vast. <kliek> Want uh, men is een beetje uh, in verwarring uh, over uh, de nummering van deze symfonie die we van hem gaan draaien. Hij staat hier aangekondigd als de symfonie nummer 9. Uh, maar tussen haakjes staat dan ook weer 8. En ik heb ook gelezen dat hij geboekt staat zelfs als nummer 7. Dus zoek het maar uit. Nummer 9 dus in C majeur. En dat eh, wordt de bijnaam is de Great C Major. Dat hebben ze oorspronkelijk gedaan omdat er ook nog een Little C Major was. En dat was de symfonie nummer 6. En eh, de speelduur van deze complete symfonie is voor de tijd waarin hij geschreven is, 1840, nogal lang. Hij duurde in zijn complete tijd 45, 55 minuten. Het nummer van de symfonie uh, is D944. En uh, nou ja, wat die nummering betreft, dat nemen we maar voor lief. Uh, de Engelsen noemen hem 9 en de Duitsers noemen hem dan weer 8. En ook sommigen weer 7. En ik had zelf altijd het idee dat nummer 8 van Schubert de onvoltooide was. En... Ook daar heb ik weer van ge gehoord en heb ik ook nog een plaat van zelf, Symfonie nummer 8, De, On De Onvoltooide. Nou, dat is deze niet. Deze is wel voltooid. We gaan luisteren naar het eh, Andante Allegro Manon troppo En het wordt uitgevoerd door het Bayers Radio Symfonie onder leiding van Maris Janssons. Wolfgang Amadeus Mozart. Iemand die natuurlijk niet mag ontbreken in een programma als dit. Symfonie nummer 29 in A-majeur K-201 en daaruit deel 2 het Andante. Berliner Philharmoniker, dat is het orkest en de dirigent is George Cell. Dat is wederom de volgende componist. En daarvan gaan we luisteren naar de bos-scenes, Oftewel de Waldscenen. Waldscenen opus 82. Het deel is de entree. Oftewel de eintriet. Het uh, wordt gespeeld door uh, Claire Dessert Piano. Joseph Haydn, dat is de volgende. En van hem gaan we luisteren naar de Parijse Symfonie, ...oftewel de Symfonie Parisien, nummer 82 in C majeur. H.O.B. 1.82 Lourdes. En eh, daaruit het derde deel, het Menuet en Trio. Het eh, wordt uitgevoerd door eh, Le Concert de la Loge. Onder leiding van Julien Chauvin. volgende, Aureliano in Palmira en de Sinfonia. En uh, daar uh, wordt aan meegewerkt door Marina Viotti, die is mezzo-sopraan. Anna Victoria Pitts, ook een mezzo-sopraan. En het Virtuosi Brunensi onder leiding van José Miguel Pérez Sierra. Ja, en ik heb u natuurlijk, ik hoor u denken van, waar zijn die dames nu? Nou, die waren er dit stuk niet bij. Die doen wel mee aan het complete stuk. Maar niet aan de symfonia, want dat is namelijk een korte symfonie. Deel uitmakend van dat hele grote stuk. Aurelia et Palmira. Goed, de dames krijgt u een andere keer wel. En we gaan nu naar meneer Hendel. En uh, Hendel heeft ook, net als Bach, natuurlijk een aantal grote religieuze werken geschreven. En de bekendste daarvan is natuurlijk de Messiah. En <tossimus> ik vond het best wel leuk om weer eens een klein stukje daaruit te laten horen. Hendels werken 856 uh, deel 1. En we draaien eruit het tweede deel. Comfort ye my people. De uh, zanger die zingt is Nicholas Van of Fan, dat mag ook. Je schrijft het p h a -N. Die is tenor en uh, komt uit Amerika vandaan trouwens. En we krijgen het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van Edwards uh, Polochik. Oh. laatste stuk van vanavond. En dat klinkt ook een beetje jazzy eigenlijk. Maar ja, het is dan ook van Leonard Bernstein. Wonderful Town en daaruit de overture. Uitgevoerd door het London Symphony Orkest. -or -or -or onder leiding van Nathan Gunn. Wij nemen afscheid van u. Dank voor het luisteren weer naar deze CFM Klassiek. En tot een volgende keer.